Heb ik al die jaren opgewacht. Jij lacht naar mij. Ik pak je hand, wij proosten samen aan de watergang. Ja. Hij is er weer hoor. Hij is er weer twee weken af bezig geweest. Pavarotti hemzelf. Ja. Goedenavond dames en heren, welkom op deze zaterdagavond 5 uur. Nou ja, het is alweer vijf over vijf. Dit is Entertainment for You. Alweer de veertiende uitzending hier bij CFM's Zandvoort. Hij houdt het echt bij. You. Hij heeft op zijn behang gewoon allemaal streepjes staan. Dat dus is in benieuwd. de cel als je <laughs> vast zit, hè? Ja, precies. Nou, voor tien jaar dan heeft hij gewoon behang met streepjes. <laughs> ja. Nee, hier achter me zie je stiekem zie uh, streepjes hier op de muur bij CFM staan. Ik hou het gewoon echt bij. Ja, nou prima. Hartstikke goed. Aflevering veertien. Alweer. Rudy, hoe was jouw week? Eh... Uh, ik heb een rustige week gehad, snot geweest En uh, voor de rest weinig meegemaakt Wie niet, hè, snot verkouwen ja. In deze periode Veel mensen, ja Ja. En dan en... Ben, je weer, uh, ben je daar weer klaar mee en dan krijg je weer hooikoort oh, okay. Nee, maar daar heb ik geen last van Ah, oké, okay. dat valt dan weer mee ja. Maar lekker kort weekje gehad zo, hè? Ja, heerlijk, iedereen denk ik, hè? Ja, het is, uh, iedereen heeft de Goede Vrijdag natuurlijk vrij gehad. Wat houdt Goede Vrijdag eigenlijk in? Ja, ik heb het gisteren opgezocht, want ik was gisteren met mijn vriendin, uh, zaten we te discussiëren. Ja. Wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, Goede Vrijdag is de kruisingstocht van Jezus en de dag dat hij aan het kruis uh, genageld werd. Oh, dat zag ik langskomen. Ja. Ik hoop dat het zonnetje... Roy heeft zijn antipsychotica niet gehad, dat is alweer duidelijk. <laughs> Ja, Hoe was jouw week, Roy? Ja, mijn week uh, was uh, lekker rustig eindelijk een keer. Ik uh, ben natuurlijk de uh, afgelopen twee weken best wel uh, verkouden geweest. Last van mijn keel en zo. Maar uh, dat gaat uh, gelukkig nu beter. En uh, ja, nou, ze ligt mijn vriendin, uh, in een op bed, Dus ja, oh. dat, dat, dat, je steekt elkaar aan, hè. Uh, maar uh, ja, mijn week was uh, lekker rustig. Veel bezig geweest voor het radioprogramma. Want er gaan heel veel leuke dingen gebeuren. Dat kan ik vertellen. Wat? Kan ik nog niet zeggen. Weten jullie ook uh, nog niet? Jullie really wel... Nog niet, maar dat vertel ik jullie zo meteen wel. En uh, ja, gewoon lekker relaxed weer. En uh, ja, wat, uh, wat, wat ik wel heel erg, wat me opviel afgelopen want ik heb omdat ik zoveel rustig aan heb gedaan afgelopen week, uh, ik heb heel veel leuke tv-programma's gezien. Vertel. De televisie televisieprogramma's uh, uh, door de week, prime time, uh, die, zijn, die zijn gewoon echt verbeterd. Dat, jij bedoelt dan, well, primetime, nou, is dat zo, in de middag? Of, uh, nee, nee, in de, in de avond. Het is gewoon begin van de oh, avond. Elke rond na goede tijden, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld half negen, MTL, ja, ja. Half negen, die tijd allemaal leuke tv-programma's, kan, kan ik je zeggen. Want uh, bijvoorbeeld, uh, Bonje bij de Buren. Ja, is heel goed bekeken, hoorde ik. Ja, het is ook een echt, ontzettend leuk programma. Het is echt een heel leuk programma. Okay. En uh, dan heb je Kat in de Zak. Vind ik ook een leuk programma. Van de Voorziet Sterren. Ja. Al dat soort programma's. Dat was gisteren Had je me. vroeger ook op tv hoor. Uh, maar dat toen vond ik ze niet leuk. En ze beginnen gewoon wat leuker te worden. Ja, en vanaf maandag koffietijd weer terug. Ja, ja ik hoor met uh, Quinty Trustful, ja. Quinty Trustful hè? En, Als en um, hoe heet ze? Loretta Schrijver. Oh, oké. Okay. Dus, en maar, allemaal in dat uh, Big Brother. Of, nee, de Big uh, brother, in, in het uh, Glazen Huis. En, nee, niet het Glazen Huis. Dat, uh, oh, een heet heet uh, het, uh, het Gouwe Kooi. Een Gouwe Kooi natuurlijk. Ja, ja helemaal omgebouwd tot studio. Oké. Okay. Dus, uh, maar, Kijk, maar, het maar was sowieso een beroerig weekje, want, ja... Wacht even, sorry, voordat je verder gaat. Ik wou nog één ding zeggen. Misschien kunnen we zo meteen de Tune... Van koffietijd even horen. Koffie, Van De, de voor- koffietijd. en uh, nu. Nou, okay, ja, daar kunnen we natuurlijk even naar kijken. Ja, vorige week hadden jullie natuurlijk uh, erg veel moeite om Sander in de uitzending te krijgen. Ja. Nou, we ja. hebben zijn management even gebeld. En wat was nou het probleem? Uh, ja, het ging niet goed met de kleine. Ik, uh, ik heb er even dieper in uh, ver, uh, erin verdiept. En de kleine die heeft uh, een probleem met zijn strottenklepje. Oké. Okay. En ja. uh, hij is uh, dus weer naar het ziekenhuis. Maar hij is pas twee weken oud, hè? Ja, ja. Dat komt als ze uh, als van de borstvoeding afgaan en de flesvoeding overgaan en dat heel snel gebeurt. Dan gaat dat dat strottenklepje tegensputteren. Er okay. zijn best wel veel baby's die er last van hebben. En dat is ook bij de kleine van Xander op dit moment aan de hand. Nou, okay. Dat is wel heel erg. En we leven zeker mee. En we zullen zeker zo meteen ook nog een plaat draaien voor Xander. Ja, wat we te doen hebben vandaag in de uitzending. Het is, wordt weer een hele drukke uitzending. We gaan uh, ook nog gewoon pa, een paar mensen op de voor je bellen. Hè? Om ja, dat is gewoon gezellig. Maar in ieder geval, we hebben zangeres Angela. Ze heeft een nieuwe single uh, genaamd. <laughs> en morgen als ik wakker word. De zangeres Angela is al een hele tijd uh, bezig om een beetje door te brengen. Nou, ze heeft nu eindelijk de eerste single uit. En uh, die hebben wij natuurlijk hier in ons bezit. Ja. Die gaan we zo meteen draaien. We gaan ook uh, bellen met Naomi Langewaard. Z uh, zij uh, ja, heeft meegedaan aan de Sterren.nl uh, Academy. We hebben al een keer Academy. gehad in de uitzending. Hè? Uh, ja, uh, ja, inderdaad. En zij uh, is door naar de finale. Dus daar okay. gaan we er zeker zo meteen verder over Go praten. En we hebben nog veel meer bij deze 13 of 14e uitzending van Entertainment for You. Genoeg gepraat, tijd voor een plaat. Ik ga mijn streepjes. in. Ik had een meisje leren kennen in de Burger King De weken trok ze bij me in, maar na de achtste vertrok ze met mijn fiets. Laat me, laat me niet alleen. En ik zei: Hé, hey, ho, je krijgt me niet cadeau. Maar ze was er al met al mijn zooi door, En ik zei: Wie? Hi, ha, ha, doe dat nou niet zo raar. Maar ik stond erbij en ik keek haar na. PA van de bakkerij Dat was lief op het eerste gezicht Maar na een koekje was het één bakkelei Ik snapte niet dat ik ooit was gezwicht. Laat me, laat me niet alleen En ik zei hey, ho, je krijgt me die cadeau Maar ze was er al met al mijn zooi door. En ik zei wie ha, ha, doe nou niet zo raar Maar ik stond erbij en ik keek aan haar na Heb ik geen spullen meer, mijn hele huis is leeg Op het kale beton zet ik me neer En toch ben ik gelukkig zelfs zonder vrouw Al heb ik helemaal niks, het is nooit meer Laat me, laat me niet alleen En ik zei hey, ho, je krijgt me niet cadeau Maar ze was er al met al mijn zooi door. En ik zei Wie, ha, ha, doe dat niet zo raar Maar ik stond erbij en ik keek aan haar Al twintig jaar het jaar. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. La la la la la la la, la la la la. la la la la. Het zijn vaak kleine dingen die er soms toe doen. Een aai over je bol, een onverwachte zoen. Zoveel geluk. Zelfs als ze even naar je kijkt In elke mooie vrouw herken ik liefst van jou Ik hoef ze niet mijn hart, dat brengt alleen voor jou Elke nieuwe dag is werkelijk een festijn Als ik maar in jouw buurt kan zijn Wat doet een engel zo ver bij de hemel vandaag? Geschenk dat zomerland in mijn armen vandaag. Wat een mooie meid. Ik ben in de wolken door jouw tedere toverkracht. Zelf niet meer. En voel me net de knul die voor de eerste keer De wereld is te klein voor wat ik kreeg Toen ik haar hartje voor mij woon Want eenmaal in je leven is het echt goed raak Dan loop je vrijgezellen leven zomaar spaak Ik blijf bij jou een heel leven lang Vlieg met je Een engel zo ver bij de hemel vandaan, jou zijn ze vast kwijt. Een godsgeschenk dat zonder langs in mijn armen vandaag. het gezellig hier bij Entertainment 4 op zaterdagavond met uh, live allerlei oh. leuke zaken. Oh. En het is, het is gelukt, we hebben hem een tijdje moeten missen en toch vandaag is hij weer uh, bij ons in de uitzending. Ah. Dames en heren Johan Flemings. Johan, goedenavond. Goedenavond, ja het is eigenlijk nog middag hè. Ja, oh ja, het is ja, natuurlijk Het is nog, nog net middag. Ja. Johan. Johan, ik zei het je net al, ontzettend goed om je weer te horen. Ja, nou, ik vind het fijn om jullie weer te horen allemaal. Want het is, er, is, er is een bewogen tijd voor jou geweest de afgelopen maand hè. Ja, het is een hele, hele zware en, en rare moeilijke tijd geweest. Ja, absoluut. Want er ja. Ging, de verkiezingen, dat ging allemaal niet helemaal zoals je had gehoopt. Nee, want ik had, ik had zo, zo graag gehoopt om met de, met de verkiezingen mee te doen. En uh, ja, de gemeenteraadsverkiezingen zat ook al tegen. Mm -hmm. Dus uh, ja, heel veel mensen hadden beloofd. we oh, gaan jullie stemmen. En is er is uiteindelijk niks van terechtkomen, Dus ja, dat betekende ook dat landelijk het landelijk ook niet doorging. Want we zouden alleen maar landelijk doorgaan als we de gemeenteraadsverkiezingen zouden halen. Ja, precies. En het is dus niet gehaald. Dus ja, toen was het landelijk ook afgelopen voor ons. Ja, ja een flinke domper. Ja, dat was... Ik heb een hele grote domper, omdat ik er echt zo op geregend had. En de campagne hadden we al eigenlijk al klaar. De posters, alles, die, we, die, die hadden we ook allemaal klaar liggen. De stickers, de, de, de, de boekjes. Maar ja, dat gaat nu allemaal, of tenminste, is een hele hoop in ingegaan. Want ja, je hebt er niks meer aan. Nee, nee, nee. Het is inderdaad, ja, of je moet het via jaar bewaren, maar ja, dan is het allemaal weer gedateerd, hè? Nee, nee, nee. Het is allemaal, uh, ja, dus, dus het gaat gewoon allemaal de soort op. Helaas. Maar ja, het leven gaat door, dus we gaan hier lekker met de studio verder. Ja, dat is wel heel erg leuk, want het blijft... Het is gewoon een leuk concept, jo Johan. Ja, hè? Ja, echt. Ik, uh, ik kijk er heel veel naar. Ik zit ook vaak op de chat. En uh, oh, zoals je vanmiddag zei, uh, soms zijn ze niet zo aardig tegen elkaar of tegen jullie. Maar ik vind altijd, jullie doen jullie best en uh, blijven jullie best doen. Dat zie je ook op de streams. Dus iedereen moet niet zeuren, want jij doet je dingen gewoon. Ja, daarom. Dus daar gaat het ook eigenlijk We proberen de bas te doen. En, en nogmaals, je kunt het niet altijd in iedereen zijn zin maken. Maar, maar nogmaals, de intenties zijn er wel om het iedereen leuk te doen. Ja, nou dat, dat, gaat je, dat gaat je zeker goed af. Het is een, en het is een, Ik kijk er ook regelmatig naar. Ik vind het erg leuk fijn om te horen. En zeker als we dan de live shows hebben. Ja, er gebeuren toch wel heel veel uh, leuke dingen allemaal. Vandaag zijn we ook wel lekker bezig. Dus wat dat betreft uh, gaat het helemaal goed komen. Ja, we hebben blij dat ik glijd. Dat is even het laatste wat ik, wat ik heb gezien. Was voor, dat was een ontzettend gezellig uh, evenement wat jullie daar neer hadden gezet. Ja, hè, dat vond ik ook. Ja, we zijn nu uh, elke dinsdagavond hebben we dan uh, de show met Jaap. De Boulera, of nee, het open podium. Elke woensdag de show met Jaap. Elke zaterdag hebben dan uh, in de picture, dan mogen mensen voor uh, 20 euro 5 minuten hun eigen product, zang of wat dan ook laten zien. Onbeperkt, dus zonder jury wordt er gewoon echt uh, gewoon alles gedaan en dan uh, kun je gewoon even kijken wat, wat je maar wil. Ja. Kijk, heb je daar eens gekke dingen mee gemaakt? Ja, nou, nou, nee, eigenlijk nog niet, want het is nog niet zo druk eigenlijk dan mee, dus hey, we hopen niet over de toekomst dat we er wel lekker druk mee gaan krijgen, ja. Ja, en? wij maken in ieder geval reclame bij deze. daar hebben we toch ook weer binnen, hey, waar of niet? <laughs> Johan, wanneer komen de vrouwen nou met uh, de bodypainting? Oh, die kan binnenkort komen. Dus uh, daar zijn we nu mee bezig. En die komen ook in de show van Jaap. Dus uh, nou, reken maar op dat het ook gewoon spannend gaat worden. Maar uh, ja, de, de, de, de kunstenaar zelf, die had even de tijd nodig om alles goed voor te bereiden. Dus, uh, maar als hij dan komt, dan wordt het ook een spektakel. Oké, okay, en de dames, dat worden de twee dames die aan, aan de tekstchat uh, zitten nu op dit moment? Nee, nee, nee. Dat nee. worden de, de, de, <lacht> de twee uh, playboy modellen. Oh, kijk. Nou, dat, dat, dus uit, uit de Playboy, rechtstreeks daarna en gewoon meteen hier op, uh, op het beschilderen. En Jaap mag dan uh, meedoen de mensen te beschilderen. Oké. Okay. Oh, hey, en en je blijft het voorlopig met je tv, uh, met je studio uh, aan de gang? Of heb je ook alweer projecten buiten je studio om? Ja, we gaan ook nog film maken en we zijn natuurlijk in een druk aan de gang. Dus uh, reken maar op dat je binnenkort nog heel veel van ons, van ons gaat horen. Oké, okay, nou we gaan je zeker in de gaten houden. Zijn er nog iets belangrijks wat we moeten weten van je? Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, kijk een keer allemaal naar www.studioflammex.tv. Ja, dat is zeker een aanrader, want er zijn echt hele leuke dingen op te zien. En altijd chatten, dat is onwijs gezellig. Zo, en zo leuk om te zien wat er gebeurt, van uh, hoe ze een studio opbouwen, hoe, hoe het afgebouwd wordt, maar ook uh, waar ze over ze praten, inderdaad, over nieuwe programma-ideeën. Dus het ja, is zeker een aanrader. live, hè? Ja, zeker. Erg en... leuk, Johan. Dankjewel. Ga het uh, verder ook goed met je gezondheid nog eventjes snel? Want dat ook... ja, we moeten het even rustig doen, maar uiteindelijk komt het helemaal kort. Oké, okay, nou dat wou ik dat nog even weten, dat is goed om te horen. Dan zou ik zeggen, doe rustig aan, maak er een mooi programma van met je studio. En, uh, en we spreken elkaar vast binnenkort weer. Oké, okay, doen we. Dank je wel, okay, bedankt. Dank je. Doei Johan. Hij werd uitgezonden door Nederland, naar het verre land.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 Op de mat, een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraak, in een en in de laag, en zijn brieven hielden oor. Nu ziet zij het steeds. Ra, ra, ah, ah, Lady Gaga Rama, hier op CFM Zandvoort. Ja, ze is binnenkort in Nederland, hè? Ja, dat, uh, dat heb ik ook gehoord, maar ik weet niet meer precies met wat. In Gelredome staat ze. Oké, okay, dat we... nou, ze doet zeggen? het goed, hè? Ze heeft ja. weer een nieuw nummer met uh, Beyoncé. Hé, hey, maar heeft ze nou een piebeltje? Ja, dat... ja, dat werd uh, beweerd, ja. ja. Beweerd, hè? Nou, wat uiteindelijk. Heeft ze? Een Penis. Een penis? Er werd beweerd dat ze een penis had. Ik weet niet hoe dat heet. Dat uh, een vrouw niet. een penis had. Ik weet niet hoe dat heet. Maar het blijkt dus niet waar te zijn. Een ongebouwde bedoel je. Als je naar de nieuwe clip uh, kijkt van uh, Lady Gaga en Beyoncé. dan kan je ook een beetje erachter komen. Wat ze heeft. Ja, want hij doet negen minuten. 9 hè? minuten en hij is redelijk uh, schunnig. of schuinig, uh, hoe noem je Schunig. dat? Schuinig, <laughs> schuinig ja. Schuinig. schuinig. Voor jou is het schuinig hoor. Maar voor mij is het schunnig. <laughs> oh, oh. Oh. Nee, maar uh, Rudy, ja. weet je wat er ook wel een apart verhaal is? Hè? Als jij uh, een paar euro neerlegt hè, bij het Holland uh, Casino en dat je gewoon dan miljonair bent. Vertel. Ja, want in uh, Holland Casino Zandvoort dus hier in de buurt, heeft een uh, 56-jarige vrouw uit Zoetermeer met de inzet van slechts 3,75 euro het geweldige bedrag van 1,56 miljoen gewonnen. Dat is lekker. Ja, ze zei. Uh, ja, ze was naar, toen ze het had gewonnen, was een reactie beduus en zelfs een beetje gelaten. Maar toen Emma het uh, tot haar doordrong, begon ze te beven en riep ze: Nu kan ik eindelijk een huis kopen. Mooi is dat hè? Het is niet het hoogste wat ooit is uitgekeerd. Het hoogste bedrag is 2,2 uh, miljoen euro. En dat viel 13 juli in 100 Casino Amsterdam. Ja, net zoals uh, de staatsloterij. Hè? Wist je dat uh, de kans dat je de staatsloterij wint. 1 ja, dus op 8 miljoen of zo? Nee, die is, um, uh, het is. De kans is groter, twee keer zo groot. dat een vliegtuig op je hoofd neerstort. als dat je de jackpot wint. Dat is echt geen grapje, ja. dat hebben ze berekend. Heeft er ook zo'n reclame van gemaakt? Ja, als je, als je. je hebt twee keer zoveel kans dat een vliegtuig op je hoofd neerstort. Ja, dat er erg komt. Nou, geweldig toch? Hey uh, mannen, wat gaan we doen? We gaan eventjes gewoon een lekker plaatje draaien, denk ik. En dan zijn we zeker zometeen bij u terug. Ja, altijd leuk. De werken gaat, jij rekt je uit. Voel zachtjes je hand tegen mijn huid. Met mijn ogen dicht voel ik je gezicht zo. Bij mij. Jij kust me zacht, ik draai me om, dan pak je me vast en ik denk om. Oh, het ging veel te snel, laten, me en of wat ook door borduren Laat de nacht maar eeuwig duren, kom zet de tijd voorlopig stil En de nacht met valsen, donkere gewijden, net als jij Dan helemaal alleen met jouw verdwalen. Hij is toch al een aantal jaartjes oud? Maar hij blijft toch een lekkere plaats hè? Het wordt een... Kom op man, maar niet in slaap vallen, hè? Nee, zeker niet. Ik zie Riddy naar buiten kijken van het zal mijn tijd wel duren. Het <laughs> zal mijn tijd wel wezen. Ja, we zijn vandaag zo brutaal en uh, gaan gewoon eventjes wat bekende Nederlanders afbellen... ...die op dit moment erg druk zijn met allerlei nieuw materiaal. En we hebben nu uh, live in onze uitzending Django Wagner. Ik zeg goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Hé, hey, wat leuk dat je even tijd wil maken om nog eventjes met ons te babbelen in de uitzending. Ja, is toch leuk, is toch leuk. Ja, we vinden, wij, wij vinden het in ieder geval geweldig. Nou, ik zelf ook. En dat doen we namens, uh, ja, naar aanleiding van je nieuwe single, hè? Ja, dat klopt ja. Hoe heet die? Uh, mijn naam, dat tom, is tom. Marina. Mijn naam, dat is Marina. Ja, dus ja. Je, je gaat eventjes... Uh, je hebt, en dan sta je op het podium ah, no, met een jurkje oh. aan. En, uh. Nee, nee, nee. <laughs> dat, dat, dat is een vrouw, die heet me... Die, die ben ik tegengekomen in een café. En uh, ik vroeg aan hoe dat ze, de, hoe dat ze heet. En, en ja, ze zei, mijn naam is Marina. Oké. Okay. Dus, ja. ja. en, en was het zo knap dat je denkt, ik ga er een liedje over maken? <laughs> het is fictief. Maar... Uh, ja... De, <laughs> Hoe gaande, gaandeweg, natuurlijk, het, het verhaal? Je gaat dus natuurlijk wel uh, je komt het tegen in het café en het kv in je laatste nooit meer gaan. Nee, dat klinkt echt wel leuke tekst. Ja, ik vind het. Ik, ik, ben, ik, ben heel, ik moet eerlijk zeggen dat ik de single nog niet gehoord heb. Ik heb hem hier voor het eerst klaarstaan voor, uh, okay. voor zometeen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe gaat het verder met je carrière, Django? Ja, uh, lekker druk. We zijn nu weer onderweg naar, uh, naar een optreden en zo. Dus, ja. Oké, okay, vertel even waar sta je vanavond? Altijd leuk misschien dat er nog luisteraars jouw kant op komen. Nou, ik sta vanavond in uh, Borgkilo, Dat ja. moeten we nu naartoe. Oké. Okay. En uh, in rode glaaskruim. Uh, dus dat niet goed. Oh, de TomTom -tom die praat even tussendoor. Ja, ja, <laughs> Dat maakt niet uit. Het is dus weer een drukke avond voor de boeg. Ja, ja, gelukkig wel. Ja, dan uh, blijf je goed in de markt, hè? Ja, dat ja, is, uh, is wel leuk, hè. En brood op de plank. Ja, is zeker ja, Het is ook heel leuk om te doen. Dus. Ja precies, hè. ik kan me goed voorstellen. Ik ben toch wel enigszins jaloers hoor. Ik zou toch ook wel elke vrijdag-zaterdag in mijn autootje heen en weer willen crossen door heel Nederland. Ja, ik denk dat het bij ook heel leuk is. Ja, ja, het is ook leuk. Dat is ook zeker leuk. Ja, dat, is ook, dat is ook wel heel mooi werk. Dus. Het, is, het is niet met elkaar te vergelijken, zullen we maar zeggen. Hey, hoe staat het verder met uh, nieuwe singles, albums? Kun je al uh, iets, uh, iets vertellen uh, daarover? Ja, nee. Uh, in oktober ja, is mijn uh, is album Kali die was uitgekomen. Mm -hmm. En ja, die zijn we nu uh, natuurlijk nog volop van promoten en aan het doen. En, en, en, en, ja, en uh, hoe, hoe heet het? En uh, ja, we zijn uh, achter de schermen zijn we wel alweer uh, zoetjes aan zijn we bezig met, met, met, nieuwe, met nieuwe dingen. Oké, okay. en deze single komt ook van jouw nieuwe van uh, Kali af? Die komt ook van het album. Ja. Ah, Oké, okay. nou dan... Uh, dan uh, Oké, okay. <laughs> ik ben erg benieuwd. Ik ben echt, echt benieuwd hoe hij gaat klinken. Want de vorige twee waren echt knijters, hè? Ja, ja, ja maar waren heel leuk. Het is een hele leuke uh, zingend, ja. En hoe wordt hij opgepakt tijdens de uh, shows als je hem zingt? Ook heel goed, heel goed. Want, uh, want, uh, want ook als ik hem... Uh, als ik hem niet snel doe, dan wordt hij ook aangevraagd door de mensen. Dus. Oké, okay, dat is wel ja. Heel apart. Ja, en het, en het, is, het is een uh, top 5 geweest. Tenminste, dus, top, uh, hij staat nog steeds hoog, in de lijst, maar... Uh, hij heeft zijn baas heeft gehaald in, uh, in, in de top 100. Ah, Oké, okay, dat is mooi. Dus je hebt veel ja, signeer ja. gedaan. Ja. En ik heb begrepen ja. dat dat uh, tegenwoordig je plaat heel snel in de top 100 uh, brengt als je veel gaat signeren. Ja. Toevallig hoor bij een interview van Gerard Joling, ja. geloof ik. Ja, <laughs> ja nee, dat klopt. Dat heb je dus ook wel gedaan. Je hebt veel, uh, veel in, de platenmaat, in de platenwinkels gezeten om je uh, om single ja, nee, te promoten. Nee, nee, nee, nee dat valt nee, valt. Nee, dat, dat, dat, Oké, okay. hey, en, uh, en hoe staat het met de verkoop van je album? Heb je daar al zicht op? Ja, is dat platina? Uh, nou, platina dat is wel uh, heel hoog gegeven natuurlijk, <laughs> maar ja, we zijn, uh, door de eerste, eerste pers zijn we al heen, want uh, we hebben er nieuwe bij moeten bestellen. Oké, okay. nou, dat is altijd goed nieuws. Ja. In de korte laatste hadden we nog een bekende Nederlander die had nog een hele schuur vol met albums staan, dus dat is bij oh. jou niet het geval. Nee, gelukkig niet. <laughs> nee, <laughs> nou dat is je gegund hoor. Hé, hey, we gaan je niet langer ophouden, we gaan je plaat draaien. Oké, okay, dankjewel. En, uh, en uh, we hopen je, we spreken je vast binnenkort weer, zodra er weer eens wat nieuws uit is. <laughs> ja, zeker, ik, ik hoor het uh... wel. Wil je je plaat zelf even aankondigen? Oké, okay, uh, dit is, het. Uh, ik ben Django Wachter en dit is mijn nieuwste single, mijn naam, dat is Marina. Oké, okay, Django, bedankt voor je tijd. we samen zijn. zijn. In Amsterdam in een café kwam ik je tegen en zei, hey, lieve schat wil jij wat drinken? Je keek me aan en ik zag je witte tanden die mooie lach en toen wist ik het zeker. En ik vroeg je, naar je na je naam. Mijn hart dat bleef maar overslaan.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 We gaan nog steeds naar dat café Onze kinderen gaan niet mee Dan gaan we samen weer wat drinken En denk ik aan die mooie dag Toen ik jou voor het eerst hier zag En jij zei Mijn naam dat is Marina Blijf je vandaag bij mij Ik wil jullie kennen wat jij toen zijn Jij bent mijn grote liefde Jij maakt mij al zo blij Kom, laten we samen zijn Is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde. Jij maakt mij al zo blij. Kom laten we samen zijn. Bijna dat is Marina. Blijf je vandaag bij mij. Ik wil jullie leren kennen. Dat is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde. Jij maakt mij al zo blij. Laten we samen zijn. Kom, laten we samen zijn. Nou, ik vind het wel een leuk plaatje hoor. Ja, mijn naam is Marina. Ja, nou, dat was Django uh, Wagner. Ja, wel een hele gezellige plaat. Ja, ja hij, hij gaat een beetje Frans-Duits achterna, Ja, dat zo en zo. Maar het heeft allemaal wel wat. Want die sound van Frans-Duits en nu ook Django, uh, dat gaat echt uh, meer komen in Nederland. Die uh, echte knallers, die ja, knijters komen weer terug. We gaan een beetje die slagertijd van... Uh, in Duitsland heb je natuurlijk uh, slagers... En Nederland het Nederlandse lied. En dat is een beetje ondergeschemerd geweest de hele tijd. Frankrijk, en je... Frankrijk, de Franse chanson. Ja, chanson. jouw microfoon zet ik dadelijk even dicht. Maar in ieder geval, het komt nu langzaam, uh, het komt nu langzaam uh, weer een beetje dat Nederlands komt weer een beetje in. Mensen worden ook weer trots op de Nederlandse taal en op de Nederlandse muziek. En uh, daar ben ik heel erg blij om. Ja, zometeen hebben wij uh, niemand minder dan zanger, uh, zangeres Angela. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht en die wil... Gaat zij hier zometeen promoten bij Entertainment View. En uh, ja, we gaan haar zometeen zeker eventjes bellen. En uh, tweede uur hebben we natuurlijk uh, Naomi, hè? Ja, en misschien uh, dat we nog uit de bloem iemand gaan bellen. Je weet het niet, je weet het niet. Nee, je weet het maar nooit. Misschien is Jeroen en... van de Bommel thuis. Dus blijf gewoon lekker luisteren. <laughs> Ik denk dat je dat met zijn management moet openen, Pascal. En <laughs> ja, nou is management, dat gaat goed komen: de van Gerard Joling.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 Ik me. Oh mijn god. Ondertussen is het echt een droom aan het worden. Want wat die man allemaal voor elkaar krijgt, niet normaal. Het is echt niet normaal. Hè? Het is Gerard Joling en het is gewoon volgens mij een miljardenbusiness ondertussen. Het is echt niet normaal. Hé, hey, maar weet je wie je ook de droom uh, naleeft, om het zo maar te zeggen? Nou. En dat is niemand minder dan zangeres Angela. Angela, goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Hi, Angela, hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Uh, en met jullie? Ja, zeker. Hey, je bent al een aantal jaren bezig hè, met uh, heel veel optredens. En uh, ook nog een leuk vertaalbedrijfje. Dat klopt, ja. Hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, eigenlijk... Uh, nou goed, jullie weten, ik kom uit Duitsland. En uh, ja, toen ik in Nederland kwam, heb ik eigenlijk een beetje de muziek weer opgepakt. Um, en ja, dat vertaalbureau, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat, dat stop ik per 1 mei mee. Dus dat... Uh, ja, dat werd me toch een beetje allemaal te veel. Ik wil me echt puur na, uh, op de muziek richten nu. Ja, en, want op ja. dit moment zit jij in een, uh, in een coaching traject hè, met uh, Bianca Dame van, uh, van Amber Music. Ja, dat klopt. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werking? Want ik neem aan dat je je daarvoor inschrijft en, uh, en dan ga je ergens aan werken, aan een product. Ja, dat klopt. Ik heb uh, mijn eerste eigen single uitgebracht. En uh, dat was ook een reden voor Bianca om te zeggen van... ...joh, uh, wil je bij mij komen? Uh, wij willen je graag promoten. En uh, ja, zodanig heb ik mij daar aangesloten bij haar. En ik moet zeggen dat het heel erg goed gaat. Want uh, zij zorgt ook voor dat de nummers op de radio's uh, komen... ...op alle nationale radiozenders. En zelfs in Spanje gaat we nu draaien, dus dat is helemaal geweldig. Dat klinkt allemaal uh, heel erg uh, goed. Ja, je single hè? Ja. Hoe heet die? En morgen als ik wakker word. En dat, waar, ik wat gaat... gebeurt er dan? Wat, wat, da wat ja. gebeurt er dan? <laughs> als jij morgen wakker wordt? Ja, dan wil ik alleen maar bij je zijn. Zo gaat het verder eigenlijk. Oh, oh oké. Okay. En bij wie is dat dan? We zitten hier met z'n drieën. <laughs> Allemaal. Ah, oké. Okay. Ja, nee, ik voel je aangesproken. Het is een algemeen nummertje en het is ja, heel erg vrolijk. En, uh, ik heb ervoor gekozen omdat... Uh, ja, die, die muziek sprak me heel erg aan. Want het is eigenlijk een uh, Duits nummer wat ik naar het Nederlands heb vertaald en uh, waar ik gelijk dacht toen ik hem hoorde van dat is hem, die wil ik graag opnemen in het Nederlands. En uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Ah, dat nou, is wel... En wij zijn heel erg benieuwd. Ja, en ik heb vandaag voor het eerst mijn clip gezien, want ik heb hem net opgehaald, een sprundel. <laughs> dus het is helemaal spannend geweest vandaag. Oké, okay, en wanneer gaat de clip draaien? Nou, hij zit op YouTube al. Hij staat, en, hij staat al op YouTube. Nou, hij dan, dan gaan wij hem zeker YouTube, zo meteen ja. even op onze... Dan gaan wij hem zo even bekijken, ja. Entertainment for You. En hij staat hij ook al, dus... Kijk, dat gaat ja. goed. En uh, ook al, hij is ook al afgeleverd bij Sterren.nl en TMF. Uh, nou, TMF niet. Ik weet niet of dat echt eigenlijk juist. <lacht> het <niet uit. lacht> <lacht> is best dus een Nederlandstalig hondpapa, uh, nee hoor. Maar het is voor uh, TV Oranje geschikt, mijn vriend, en Sterren.nl. En daar gaat hij volgende week naartoe. Oké, okay, ja, nou. okay. En wij zullen hem zeker ook even op onze Entertainment for You Hives zetten. En dan kunnen nee. de luisteraars hem ook natuurlijk bekijken. Gaat er nog verder wat gaat gebeuren na deze singles? Heb je nog plannen? Nou, plannen, ik zou heel graag natuurlijk uh, ja naar nou, deze single weer een tweede single uitbrengen. Maar daar wacht ik nog heel even mee. Want deze single wil ik natuurlijk zo goed mogelijk uh, promoten. Ja. En ook gewoon uh, overal een beetje uh, ja, optredens hebben waar ik dat nummer kan zingen en uh, en later in, in het jaar zeg maar ook een tweede single opnemen. Maar nu ben ik even blij dat ik dit heb gedaan en ook die clip en uh, kijken wat er van komt, zeg maar. Oké. Okay. Nou, wij gaan, hem, uh, wij gaan hem draaien. Wij gaan hem gewoon in de lucht ingooien en uh, we gaan kijken hoe het Zandvoortse publiek hem op gaat pakken. Heel erg leuk. Dankjewel. Wij willen jou bedanken voor je tijd. Heel erg graag gedaan. En hij en, is uh, ook uh, te koop via www.entertainmentforyou.shop.tk. Uh, ja, Want, ja uh, leuk. Want daar uh, zetten wij ook de singeltjes op via de website de, dan waar die te koop is bij jou. Super. Ja. Nou, geweldig. Ja. Oké. Okay. Heel veel leuk. succes met deze single. En hopelijk spreken we je binnenkort met je tweede single of je album. Misschien even, is het leuk nog... Even een website, heb je die? Ja, dat is uh, AngelaZinkt.nl. Oké, okay, zeker mensen kijken. En hier is Angela, haar nieuwe single. Dankjewel. Alsjeblieft. Je pakt je jas...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 One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 De katholieke aartsbisschop van Dublin zei dat hij stom verbaasd is. Hij noemde de opmerkingen ontmoedigend. In de Verenigde Staten zijn de eerste iPads in de verkoop gegaan. De nieuwe minicomputers van Apple met een aanraakscherm. Bij een grote winkel in New York stonden kort voor opening 500 belangstellenden. Ook bij andere vestigingen hadden zich rijen gevormd. Maar de belangstelling was minder dan bij de introductie van de iPhone in 2007. Voor een deel komt dat omdat de iPod ook gereserveerd kon worden. Maar mogelijk speelt ook de kritiek van experts een rol dat het apparaat minder kan dan laptopcomputers.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 In Amsterdam is de karavaan van de Oranje Trophy vertrokken naar Zuid-Afrika. 22 oranje voertuigen rijden mee in een tocht van 20.000 kilometer. Onderweg gaan de deelnemers naar sportontwikkelingsprojecten in Afrika die vanuit Nederland zijn opgezet. Het doel is te laten zien dat er in Afrika...